1 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Nederlandse aardoliemaatschappij komt vanmiddag met een voorstel... om de gasproductie in Groningen af te bouwen. Dat zei NAM-directeur Schotman in het programma 1 op 1 op NPO Radio 1... naar aanleiding van de aardbeving eergisteren. De NAM is verplicht om binnen 48 uur op die beving te reageren. Schotman zei ook zelf actie te zullen ondernemen... als er niet binnen een maand een schadeprotocol ligt... Met hoeveel de gasproductie moet worden teruggebracht, zei Schotman er niet bij. Helemaal stoppen wij hij af. Het gas blijft volgens hem nog jarenlang een belangrijke rol spelen in de energievoorziening. Verdachte Michael P. heeft de moord op Anne Faber bekend. Op de Proforma-zitting in Utrecht bleek dat hij tijdens verhoren... uitgebreid heeft verteld wat hij heeft gedaan. Michael P. heeft bekend dat hij haar van haar vrijheid beroofde... verkrachtte en heeft gedood. P. is zelf niet bij de zitting aanwezig. Anne Faber verdween eind september tijdens een fietstocht. Haar lichaam werd twee weken later gevonden op aanwijzing van de verdachte. Vanaf volgend jaar mogen huiseigenaren in Amsterdam... hun huis nog maar maximaal 30 dagen per jaar verhuren... via Airbnb of andere verhuursites. Nu zijn dat nog 60 dagen. De gemeente wilde al langer de maximale termijn inkorten. Het college hoopt zo overlast door toeristen te verminderen... Ook moet het voor Amsterdammers minder aantrekkelijk worden om een huis als verdienmodel te gebruiken. De Universiteit Utrecht heeft de financiering van de studievereniging Utrechtse Aardwetenschappen opgeschort vanwege een seksistische zangbundel. Die zou volgens klagers walgelijk seksisme, vrouwenhaat en verkrachtingsfantasieën bevatten, meldt NRC. De vereniging zegt dat de liederen niet al te serieus genomen moeten worden, maar schapt wel woorden als hoer en slet uit de bundel. Het weer, het is bewolkt en hier en daar valt regen of motregen. Het wordt 6 tot 8 graden. Ook morgen veel bewolking. Op vrijdag wordt het wereld kouder en vanaf zondag is er kans op nachtvorst. Dit was het NOS Show. D.F.M. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen file.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Dit nee, is mijn rekenboekje. Iemand geeft 5% van zijn geld uit. Hij houdt 8 gulden minder over dan de helft van wat hij heeft uitgegeven. <lacht> Hoeveel geld had hij eerst nodig? Onze meester stelt ook van die stomme vragen, joh. Hij zegt die welke maand, 28 dagen? Zegt nou elke maand? <lacht> hey, jongen, wij hebben zulke oude meesters. willen ze in het Rijksmuseum al niet meer hebben. Onze meester begint helemaal al kind te worden. Laat, zegt hij, noem twee persoonlijke voornaamwoorden. Zeg wie? Ik. Hij zegt, goed zo. <lacht> En jongen, in, in de Franse lessen vraagt hij mij, we betekent je ne sais pas? Ik zeg, ik niet, krijg ik een tien. <lacht> maar tegen mijn buurman zegt hij, geef jij nou zijn voorbeeld van een lidwoord. En die jongen doet het en dan wordt de week van school gestuurd. <lacht> Ja, maar tegenwoordig maken ze alles maar onderwijzen, hoor. Met een beetje staken kan, weet je wel, hup. No. No. Maar zo is het niet, hoor. Want onderwijzer is een vak. Meesterschap is vakmanschap. No. Ah, jongen. Weet je wat goed waardeloos is bij ons, bij, ons, bij ons op school, hè? Geschiedenis. Moet je allemaal oude feiten uit je kop leren. Ik zeg altijd, nou, gebeurd is gebeurd, praten we niet meer over. <lacht> Al die h over de oude oertijd, no. Dan zeggen ze, ja, maar vroeger fraten de mensen elkaar op. Ik zeg, nou in. Nou kotsen ze elkaar weer uit. Nou <lacht> <lacht> hey, jongen, hebben we op school. Hè? We hebben voor geschiedenis hebben we een aparte juffrouw. Hè? Nou, mijn vader, jongen. Die hebt toch de pest aan die juffen van geschiedenis? Maar dat komt van de ouderavond vorig jaar. hè? Want toen was ze vijf jaar aan de school verbonden. En dan moest mijn vader, jongen, namens de ouders... moest hij een krans omhangen. Serpentines op de hoofd, de hele toestand. Nou, dit jaar is weer ouderavond. Kom die er tegen op de gang? Toen wist hij niet meer hoe die heette. Zit zei: Ben u niet de vader van een van mijn kinderen? Ja, nou is mijn vader kwaad. <lacht> mijn vader zegt nog: Ik heb u vorig jaar versierd, maar wat niks. Hij. <lacht> hey, die, die heeft van geschiedenis. He? Hij die vrijte met de meester van de vierde klas. En ja. ja. denk dat we niks in de gaten. Nee. Onder het overblijven in een boenhok. Jongens hoeven helemaal niet over te blijven. Ze woont vlak naast de school. Maar ja, die denkt beter dat ik nou overblijf dan dat ik straks overblijf. Ik. Ja. Nou. nou, je kan wel met al lachen hoor. Laatst, joh, toen zegt ze, wat gebeurde er 450 jaar na Christus? Ik zeg, ik weet het. Opening van de devisehandel met België. Toen dan kom je daar nou bij? Toen staat in boek. De Franken komen bij duizenden ons land binnen. <lacht> ja. Toen ze noem een bekend Spaans echtpaar, hè. Naar mijn buurman, is Zo'n bruinwerker, weet je wel. Altijd meteen van pss, pss. En ik zeg, een bekend Spaans echtpaar, uh, alfa en uh, omega. <lacht> ik zeg, jongen, die waren nog ineens getrouwd. En zei, weet je dat? Ik zeg, nou, hadden ze niet zo'n end van elkaar afgelegend in het alfabet. <lacht> Hey, jongen, in, geschiedenis interesseert mij niet, jongen. We kunnen maar kunnen mij dat nog schelden dat Mozart is geboren... van 1756 tot 1791? <lacht> uh, en, uh, nou jongen, weet je, allemaal jaartallen... en dat snap ik nou nooit, hè. Waarom moet je nou gewoon zo'n geschiedenisboekje uit je hoofd leren? Zijn ze dan uitverkocht? Ja, maar sinds je de boekdrukkunst hebt uitgevonden... moeten wij alles uit ons hoofd leren, weet je. Ne? Dat is het enige wat je op zo'n school leert. Hoe je examen moet doen in onthouden. Nou, je slaagt bij geheel onthouden. Ja. Artiest in het licht. I'm Na de fantastische deel van de conferentie dat duurt 12 minuten. Dus morgen doen we het tweede deel. Ja. Morgen doen we het tweede deel van de leuke schooljongen van Von Janssen. Ik vind dat leuk. Nou, morgen doen we het tweede deel. Ik weet nog ongeveer waar we gebleven zijn. Dus, vijf uh, vijf minuten vier. Ja, dus nou, dat onthouden ja. we dan gewoon. Dan we ja. Morgen daar verder. 5.04. 5.04. En dit was met Benatar met Love is a Battlefield. in meisjesjaren vandaag. Ja, ja. Ja. Miss Patricia May Andriewski. And, and, Hoe? Andriewski. Zo is ze geboren. Nou, ik, ik snap wel dat ze de naam veranderd heeft nadat ze getrouwd is. Ja. Want ze was getrouwd met Pat Bennetter. in diens heeft ze aangehouden. Um, oorspronkelijk uh, uh, studeerde ze operamuziek. Oh. Ja. En uh, nadat ze dus gescheiden was van Pat Bennetter uh, in. Uh, Trouwde ze in 1971 met Dennis T. Nee, nou vergis ik me. Oh. Even kijken hoor. Zit je weer een huwelijk te maken? Wat niet mooi. ze is in 1971 met Pat Benneter getrouwd. En, oh. En, zo. En in 1977 werd, uh, werd ze ontdekt tijdens een talentenjacht in een New Yorkse Club. Ja. Nou, en nadat ze gescheiden was van Benatar en uh, trouwde ze later met de gitarist van haar band. En dat was uh, Neil Giraldo. Ja. En uh, samen kregen zij twee dochters. Leuk. En uh, ja, in de jaren tachtig scoorden ze enkele ja. grote hits. Waarvan dus wat we net hoorden, Love is a Battlefield de bekendste is. En, en dat nummer heeft zelfs in Nederland uh, op nummer één gestaan. Ja. En tussen 1980 en 1983 won ze vier keer achter vier jaar achter elkaar een Grammy Award voor de beste vrouwelijke rock act. Zo, kijk eens even. Kijk. Is dus niet de minste hoor deze nee, dame. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, zeker niet. Nee. Maar wij gaan weer even naar wat cultuur, Dolly. Ja, ik dat ja, dat ja. Ben Bennett daar geen cultuur is, maar ik bedoel, laten wij weer even... Ons richten op wat ons te wachten staat de komende tijd. Precies. Ja, zo is het. Nou, er is ook weer een uh, nieuw Kerkpleinconcert uh, van Classic Concerts in uh, Aantocht. Dat is zondag 21 januari. En uh, ja, het befaamde Heemsteeds Philharmonisch Orkest... laat dan uh, prachtige klanken horen onder leiding van Dick Verhoef. Dat is de dirigent... En u weet het, het is in de gereformeerde kerk, in het dorp aan het Kerkplein. Um, dan gaan we eens even zien uh, wat er te doen is. Heb ik nou... Sorry hoor. Herman in een bakje geitenkwark. Je wist het misschien nog niet, maar Herman in een bakje geitenkwark... dat is een ervaring die je leven verandert. Een podium gevuld met de eigenzinnige humor... een unieke vorm van samenzang en absurde bedenksels... van vier jongens en, als belangrijkste van alles... met je eigen fantasie. Jouw fantasie. Want wat wil je nou eigenlijk? Lachen of huilen? Denken of voelen? Lekker achterover op het puntje van je stoel? Nou, bij Herman in een bakje geitenkwark... hoef je niet te kiezen, want alles mag. Knoeien met precisie, sterven van vreugde of een hond onder het ijs... en een speeltuin na de apocalyps. De derde voorstelling van Herman in een bakje geitenkwark... wordt gespeeld in Theater De Luivel op 13 januari kwart over acht. Uh, dan gaan we eens kijken wat er te doen is in het Elswouten Theater. En dat is op 14 januari... Om drie uur is er een leuke kindervoorstelling. en uh... Dit huis is van mij. Deze stoel is van mij. Deze jas is van mij. Deze lamp is van mij. Wil jij misschien een koekje? Kijk, er zit chocola op. Lekker joh. Wil jij er een? Ja. Dan heb je vette pech. Want ze zei van mij, van mij, van mij, van mij, van mij. Nou, daar gaat dus het hele stuk over... Flo heeft een huisje, een huisje waarin alles van haar is. Van de kast tot aan de spijker in de muur, alles is van haar. En delen? Ja, daar doet ze dus niet aan, hè? Dan krijgt ze onverwachts bezoek van Alex en haar koffer. Wat komt Alex eigenlijk doen? En hoezo heeft ze die koffer bij zich? En waarom mag Flo niet heel even kijken wat er in die koffer zit? Nou, van mij dat is een humoristische voorstelling over delen, vriendschap eenzaamheid en een koffer met een geheim. Het theatergezelschap Koek en Ui is een nieuw theatergezelschap... bestaande uit theatermakers Lotte Mittendorp en Yannick Vreken. En zij zijn verantwoordelijk voor deze voorstelling. Dus 14 januari van om drie uur in het Elswoud Theater. Nou, er is weer genoeg te doen. Dat kunt u allemaal uh, mee maken dames en heren. En alles... Alle informatie kunt u ook natuurlijk nog terugvinden op internet. Hebben we nog meer eigenlijk st uh, voor straks? Uh, of we nou ja, een beetje een vooraankondiging okay. voor morgen. Oké, okay. ja. nou dat doen we dan, uh, dan strakjes. Ja. Gezellig, en uh, we gaan nog even artiest in het licht hebben, want dat moet ook natuurlijk. Ja, we hebben er nog één. Er is een hele oude dit hoor. Oeh, die is zo oud. Artiest in het licht. Ja, dat is een huilende wolf, oftewel huilende wolf. En hij doet een liedje waar de Stones ook mee bekend geworden zijn. Maar het is van hem. Ja. The Little Red Rooster, Howling Wolf. Houding Wolf. en uh, ja. Ik zit nu weer een beetje te kluggelen hier. Ja. Uh, Houding Wolf is uh, natuurlijk uh, een bluesartiest, een hele oude al. Ja. En uh, mijn koptelefoon zit nu helemaal verkeerd. Maar goed, maakt het allemaal uit. Weet jij nog wat leuks te vertellen over hem? Nou ja, leuk. De man heeft geen fijne start gehad in zijn leven. Laten we eerst even kijken. Hij is geboren in West Point, Mississippi op 10 juni 1910. En overleden in Chicago op 10 januari 1976. En zijn echte naam was Chester Arthur Burnett. En hij was een Amerikaanse blueszanger, gitarist en bluesharpspeler. En hij heeft ontzettend veel invloed gehad op de bluesmuziek. En ik zei al, hè, hij heeft geen mooie start gehad... Hij, Werkte al heel jong op een katoenplantage. En daar leerde hij de rauwe zelfkant van de maatschappij al kennen. En nadat zijn moeder hem als elfjarige jongen het huis uitgooide... zocht hij onderdak bij zijn oom en die hem vervolgens weer mishandelde. En daar is hij na twee jaar gevlucht. En hij is toen 120 kilometer gaan lopen richting zijn vader... die hem gelukkig liefdevol opnam in zijn gezin. Zo. En uh, zijn vader gaf hem op 18-jarige leeftijd zijn eerste gitaar. En bluespionier Charlie Patton heeft hem daarop leren spelen. En na de Tweede, Wereld kreeg, Tweede Wereldoorlog kreeg Burnett zijn eigen radioshow bij een lokaal station. En ja, daar werd zijn stem ontdekt. En ja, ja uh, toen zijn de platenmaatschappijen tegen elkaar op gaan bieden op, om hem op onder contract te krijgen. Oh, ik moet ook maar eens wat gaan zingen dan. Ja, zing eens wat. <lacht> ja we kennen jouw stem nog niet echt in nee, Zandvoort. Nee, nee. Dus. misschien word ik ook ontdekt door een we hebben het Nou Goed. ja, Wat wel nog mooi is om even te melden... Uh, dat hij in uh, 2012 postuum is opgenomen in de Memphis Music Hall of Fame. Oké, okay, hartstikke mooi. En hij is natuurlijk, en dat mogen we ook zeker niet vergeten... inspiratiebron voor uh, heel veel latere popartiesten. Waaronder natuurlijk de Rolling Stones... die ditzelfde nummer uh, Little Red Rooster hebben opgenomen. Uh, en het is juist van deze Howling Wolf. Nou, nou maar de Beatles, uh, uh, de, hij was ook een idool voor de Beatles. Hè? Ja, ja de, en Eric Clapton, Jimmy Page ja, ja, waren allemaal aanhanger van hem. Ja, ja, zeker weten. Ja. Ja. Ja. ja. <laughs> het is allemaal waar? Ja, hè? Het is allemaal waar? Ja. En als we liegen, dan liegen we in uh, commissie. Het is David Bowie. Ah. Oh. Is dat live on Mars? Ja.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 As I ask you to focus on Sailors Piping in the dance hall Oh man Look at those cavemen Go It's a freaky show Take a look at the Lawman Beating up the wrong guy Oh man wonder if you'll ever know Is in the best We David Bowie, vandaag zijn sterfdag. Het was uh, twee dagen na zijn verjaardag. Want uh, hij is op, op 8 januari jarig En op 10 januari uh, was het helemaal klaar met hem. David Bowie en uh, Is daar Live on Mars. Ik heb nog één plaatje. En het uh, is wel een apart plaatje ook weer gelijk. Want uh, dit is een dame die uh, nummer van de Stones zingt. Van de Rolling Stones. En het leuke is dat ze op de oorspronkelijke opname van de Stones... Ook door is. Maar ze heeft het stuk ook zelf opgenomen. Dat is wel leuk. Mary Clayton is dit. En dat heet Gimme Shelter. dame, dat was dus de zangeres die ook te horen is op de oorspronkelijke opname van de Rolling Stones. Uh, Gimme Shelter natuurlijk, nummer van de Stones. En daar zit een hoge damesstem op en dat is dezelfde zangeres. En toen heeft ze waarschijnlijk gedacht, ach weet je wat, ik neem het zelf ook nog een keer op. Helemaal gezellig. Uh, het nummer dat heette dus, Gimme Gimme Shelter. En nu gaat er natuurlijk iets helemaal fout, want uh, nu heb ik al uh, het klitje van Sidekick. Oh nou, ja, ja, dus, ja. Uh, dat kan natuurlijk niet, hè? Dat gaat het We gaan eerst nog even het nieuws doen, toch? Ja. Ik moet het even laten. praat ja. het even vol. Nou, zo krijgt u wel vast een voorproefje van wat er straks gaat komen na het nieuws en na het weerbericht. Maar als het goed is, dan uh, heeft onze Ruud voor ons. Het is bijna goed, hoor ik zelfs nog. Ja. Nou is hij goed, daar komt hij. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. In een woning aan de Prinses Margrietstraat in Hoofddorp heeft vanochtend een uitslaande brand gewoed. Vier mensen zijn overgebracht naar het ziekenhuis en het vuur is inmiddels onder controle. Het vuur woedde op de eerste etage vermoedelijk in een van de slaapkamers. Zowel de bewoners van de getroffen woning als de buren staan buiten. Acht personen zijn in de meerdere ambulances gecontroleerd op rookinhalatie... en uiteindelijk zijn vier mensen overgebracht naar het ziekenhuis. En de ernst van hun letsel is nog onbekend. Oh, wacht even, ik zit in de verkeerde... Ja, hier is het nieuws. Uh, Haarlem is een van de 86 gemeenten in Nederland... die niet meer bereikbaar zijn per mail. De gemeente heeft alleen nog maar een contactformulier op de website staan. Wel is heel positief dat de termijn waarbinnen de gemeente Haarlem... antwoordt twee dagen is. De norm geldt sinds 2005... Uh, 59 gemeenten gemeente in Nederland halen die norm niet. Maar alle gemeenten rondom Haarlem vermelden nog steeds wel een e-mailadres op hun website. Maar uh, ze gaan het niet allemaal halen als het over die norm van twee dagen gaat, met de beantwoordingen of opmerkingen op vragen of opmerkingen van inwoners. Tasty Corner bij, uh, is be, benoemd tot beste thuisbezorgd restaurant in Noord-Holland. Nou ja, beste, hij hoort bij de 21 beste. Meer dan ooit bestellen mensen online eten. En met de Best Restaurant Awards 2017 beloont het grootste thuiszorgbedrijf van Europa... de beste bezorgd restaurants die zijn aangesloten bij hen. De winnaars worden verkozen middels beoordelingen van klanten op de website... en stemmen die tijdens de nominatieronde zijn uitgebracht. Nou, tijdens de decembermaand konden klanten op hun favoriete restaurant stemmen. En, uh, de nationale winnaar, winnaar na die stemmingsronde is fresh to Co Sushi uit Amsterdam. En er waren ook lokale winnaars. en In Noord-Holland waren dat er 21, waarvan Tasty Corner en uh, dat is natuurlijk ook nog de kerstverse onderneming van het jaar 2017 in Zandvoort, er één is. Dus opnieuw een ongekend succes voor die actieve ondernemer in Zandvoort-Noord. De traditionele kerstboomverbranding is vanavond om half acht op het strand ter hoogte van het Schuitengat bij, aan de achterzijde van Dirk van de Broek. Kerstbomen kunnen vanaf 1 uur tot 4 uur bij de remise aan de Kamerling Onnestraat 20 worden ingeleverd of uiteraard bij het Schuitengat. Voor elke boom die ingeleverd wordt krijgt u 25 cent en een lot. Er worden 20 cadeaubonnen van 5 euro verloot. In de, week, de laatste week van januari maakt de gemeente de winnende lotnummers bekend in de Zandvoortse Courant en op de gemeentelijke website.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 De maxima liggen rond de 7 graden. De zuidelijke wind is matig aan de kust. En in de nacht naar donderdag is er vrij veel bewolking. Op enkele plekken kan er mist ontstaan. De minima lopen uiteen van 1 graad tot 5 graden. En de wind is uh, matig aan zee en zuidoostelijk. Morgen overdag blijft het zwaar bewolkt met lokaal enkele opklaringen. En er valt af en toe motregen. Op sommige plekken kan er de hele dag mist voorkomen. Het wordt ongeveer 7 graden en er staat een zwakke wind uit uiteenlopende richtingen. Tot zover het weerbericht volgens het KNMI. Dat was het weer. And let me love again heb jij toch af en toe een prachtige, aparte keus van sidekick liedjes. <lacht> nou, dankjewel. Ja, ik vind het hartstikke mooi dit. <lacht> mooi dit, hè? Ja, ja, prachtig. Ja, het is zo teer, broos, zo gevoelig. Ja, dat oh, is überhaupt Jenner's Ian natuurlijk. Ja. Heel mooi. His Hands heette het. Hoe kom je zo op dit liedje? Want dat wil we natuurlijk wel weten. Heb ik geen idee meer of, van. Oh, ik, weet uh, nee, weet je, ik, ik, ik ben zo vaak aan het zoeken naar mooie muziek. En dan ja. kom je wat tegen. En dan zet ik dat gauw weg voordat ik het kwijtraak of vergeet. Ja. ja. Ja, maar nou. dan denk ik, ja, weet je. Doe je goed. Ja. <laughs> Oké, okay, uh, His Hands dus van Janice Ian. We hebben nog een klein stukje cultuur voor u, dames en heren. Ja. Dus uh, dat gaan we ook nog eventjes doen. En dan uh, oh ziet het alweer op. Ja, hè? Ja, ja, ja. Dan ja. Dan we gaan nog even kijken naar een stukje uh, jeugdtheater. Vind ik ook heel belangrijk voor kinderen. Theater. Zeker, zeker. Ja, dat is zondag 14 januari om half drie in de stad Schouwburg in Haarlem. En daar kunt u met de kinderen vanaf zes jaar naar de familie van Nili Barst van Liefde. En deze voorstelling wordt uitgevoerd door theatergroep Quatta en het Nationaal Jeugdorkest. Dus het is ook prachtige muziek nog eens erbij. Um, waar gaat het over? De splinternieuwe familie van Nili bouwt haar eigen droomhuis waar plek is voor iedereen. Maar eerst gaat de familie op huwelijksreis naar Siberië, want daar zijn beren en ijskoude steppen. Of toch maar naar Venetië. Kijk, alles is mogelijk. Maar wat als er iets misgaat? Ja, dan barst de familie van van liefde soms bijna uit elkaar. Theatergroep Quatta speelt het eerste deel van een spannend familieavontuur... dat vier jaar gaat duren. Bomvol liedjes, live muziek en poppen. Goed, dus dat is uh, de zondag om half drie in de stad Schouwburg. Dan is iets heel anders, um, want jaarlijks, uh, nou ja, laat ik het anders beginnen. Zoals u weet uh, is er in, um, uh, in Overveen zit het MBO Theaterschool. En die hebben ieder jaar hebben alle klassen een, een voorstelling. Daar werken ze een, een hele tijd van het jaar naartoe. En um, 17 en 18 januari is het zover voor de groepen 2 van het MBO. Die gaan dan in, de Haarlemmerhout, in het Haarlemmerhout Theater uh, twee voorstellingen brengen. Want hun klas is in tweeën gedeeld. En ik kan u verzekeren: dat het wordt goed toneel. Dus er zitten mensen tussen die hun uh, sporen al ruimschoots verdiend hebben op uh, theatergebied. En um, even kijken, want onder leiding van docenten boor rooij ook niet de eerste, de beste, en Rick Dros... gaan dus die twee groepen aan de slag om twee energieke toneelstukken neer te zetten. En er worden twee klassieke stukken uitgekozen, bewerkt... en dan door de studenten opgevoerd. En dit jaar zijn dat De Ingebeelde Zieken van Molière... en Vanavond improviseren wij van Pirandello. Um, ik meld dit alvast. Uh, het is wel zo dat morgen komen een paar van deze studenten naar de studio om daar zelf over te vertellen. Dus wilt u meer weten van deze voorstelling die de 17e en de 18e gebracht gaat worden in het Haarlemmerhouttheater? Kaartjes kosten 7,50. Dus dat valt allemaal wel mee. En uh, dan komen zij vertellen over deze toneelstukken. Wat leuk. Ja, tussen ja. 12 en 2 zijn dus ze. Tussen 12 en 2 zijn ze? Ja. Nou, wel gezellig. Ja, toch? Nou, dat wordt leuk. We hebben weer een leuke uitzending morgen. Zeker weten. Zeker de moeite waard <laughs> om weer te luisteren morgen. He? Ja, toch? Is je dochter er ook bij? Ja, die komt ook Oh, mee. die komt ook Ja, want anders mee. vinden ze het misschien niet. hè? Nee, dat uh, kun je ja. het niet vinden. Nee. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Goed, hou jij van lekker eten? Ja, zeker. Okay. Ben ik gek op. Nou, dan krijg je nu van mij een poshi sukiyaki. Oh, heerlijk. I'm not going to be a good one. Sorry I'm not going to Iyo Sakamoto, dat zei ik. En uh, uh, uh, Sukiyaki, ja, dat is een Japans uh, gerecht, hè. Ja, yes, zeker. ja dat, is, dat is heel leuk om dat te doen. Hè? Want dat gaat in laagjes. Uh, dat gaat, in, laagjes, hè? Dat gaat in, in, in stappen. In etappes gaat dat. oké okay. dus, Ja, dat is heel leuk. Het begint uh, allemaal kleine gerechtjes. En daar ben je de hele avond mee bezig. Ik heb, nee. dat, ik heb dat ooit... Uh, ja, ook in Nederland wel eens gegeten. Maar ik heb het ook traditioneel meegemaakt in Tokio. En uh, dat was echt geweldig. dus al een hele tijd geleden hoor. 41 jaar geleden al dat ik daar was. Goed. Maar ik ben er wel geweest. Tokio. Ja, Tokio. Wel geweest. In een, uh, in een uh, traditioneel Japans uh, restaurant daar. Dat was geweldig. Ik was daar op uitnodiging van een, uh, van een piano- en orgelbouwer. Waarvan ik de naam niet zal noemen omdat het Yamaha was. Uh, uh, <lacht> dat mag je helemaal niet zeggen. Maar uh, ja, toen ben ik dus 14 dagen in Japan geweest. Dus is een mooi land. Prachtig. Het is een heel mooi, heel mooi land. En daar heb ik dus ook sukiyaki gegeten. Nou, Oké, okay, waarvan acte? Waarvan acte? Toch? Ja. Nou, Oké. Okay. Nou. Oh, ik heen heb Ispaëlia gegeten in Spanje. Oh, dat heb ik ook wel eens gedaan, Dit zijn de searchers. A new walk in the room. <laughs> I can feel a expression on my face. I can feel a glowing sensation taking place. Cheers waren dat en uh, dat noemen we dat heette Every Time You Walk in the Room. En we hebben daar uh, onlangs uh, nog een tijdje een keer een uh, cover van gehoord van uh, Paul Weller. Ja. En dit heet Guantanamera. De donde crece la palma? Yo soy un hombre sincero. De donde crece la palma? Antes de morirme, quiero echarme sterzers del alma. de un verde claro y de un jardín encendido, mi verso es de un verde claro, y de un jardín encendido, mi verso es un cielo querido que busca el monte amor.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 af en toe, dan, uh, af en toe dan kom je van die, van, die, van die platen tegen. Dan denk je van wat leuk. Hè? Want je krijgt natuurlijk als je bij Spotify bijvoorbeeld. Uh, krijg je Discover Weekly. En dat is dan een lijstje wat je gewoon uh, krijgt. Omdat zij denken dat je dat leuk vindt. Nou en dan kom ik dan af en toe toch wel eens hele aparte dingen tegen. En dingen die je eigenlijk vergeet. En dan zomaar ineens van. oh ja. Dit waren de Sandpipers. En uh, dat nummer dat heet. Uh, Cuantanamera. En dan is het intussen alweer helemaal voorbij. Dan hebben we het alweer uh, uh, gehad. Ja. Ja, ik hoop dat uh, onze Ron uh, de ZFM-vitamine uh, tot zich heeft <laughs> genomen. Dat hij uh, gewoon uh, de, de volgende week weer is, hè? Ja, niet dat ik het vandaag niet gezellig vond, want gaat het niet om. Zeg als, het nou maar eerlijk. Als moet Dolly zo hard werken, dat vind ik wel weer een beetje. Maar oh, dat zin is wat, het is wel een intensief programma op de woensdag. Ja, dus ja, heftig hoor, scheftig. Maar nou goed, geeft niet. Uh, ik, uh, uh, ik vond het leuk. En morgen zie ik je weer. Toch? Ja, zeker. Ja, morgen inderdaad. Ja, Tussen 12 en 2 ja. zijn we er weer, hè? Ja, met zei, gasten. Met ja. Ga, oh ja, we hebben gasten ja. morgen. Ja, ja, ja. ja. ja zo, allemaal jonge artiesten in de studio ja, morgen. Ja, zeker weten. Nou, dan zou ik wel veel jonge muziek moeten draaien, denk ik. Maar <laughs> nou, ik hoor het wel wat ze willen. <laughs> die zullen wel niet zo naar jouw meuk willen luisteren. Nou, dat, val, dat valt nog wel mee. Dat valt nog wel mee. Oh. Ze nou. zijn nog wel geïnteresseerd in de oude cultuur. Uh, Oké. Okay. Ja. Nou ja, ik hoor een verzoekjeslijst wel. Is goed, is goed, is goed. Wel, wel tijdig uh, indienen hoor. Als, als ik, ik, ga, ik, ga ze, ik ga ze meteen even appen. Ja. Uh, Zullen maar even uh, een verzoekjeslijst? Dan, uh, yep. kan ik yep. even kijken wat ik daar dan kan doen. Is dat goed, is, is goed. Goed, dames en heren, het zit erop voor vandaag. Wij gaan uh, naar huis toe. En, zoals uh, uh, ik iets meer zei, en ik hoop dat u het een beetje leuk gevonden heeft vandaag. Wij hebben het leuk gevonden om het voor te maken. Morgen zijn Dolly en ik er weer. Twee, twaalf uur dus bij ZFM Zandvoort. En, uh, tot morgen dus. Dag. Ah, morgen, fijne dag nog. Dag.